4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Rond deze tijd presenteert een denktank van het CDA... plannen voor de toekomst van de partij. Het zogeheten strategisch beraad komt onder de titel... kiezen en verbinden met voorstellen voor een nieuwe koers. Verslaggever Margreet Boer is bij de presentatie. Margreet, wat staat erin? Dat is een rapport wat helemaal past in de christendemocratische traditie van het CDA. Want het CDA is de partij van de waarden en normen, de partij van saamhorigheid en respect. Nou, dat blijkt dus ook uit de titel van het rapport, kiezen en verbinden. En dan staat erbij een politieke visie vanuit het radicale midden. Het strategisch beraad onder leiding van oud-minister Aadjan de Geus wil dus het CDA positioneren in het midden van het politieke centrum. Dat is volgens hem echt een principiële keuze. Het gaat niet om links of rechts, overheid en markt, maar het CDA wil verbinding zoeken. Het CDA wil duidelijk niet polariseren, daarom die nadruk op verbinden. Als je dan kijkt hoe het CDA dat uitwerkt, dan zie je dat de partij kiest voor duurzame economie. In het rapport wordt gepleit voor beprijzing. Als er vervuilende producten in het spel zijn... betekent dus ook beprijzing van het gebruik van de auto. Kijk je naar de sociale zekerheid, dan moet dat anders... omdat mensen veel meer met flexibele contracten werken. De solidariteit moet anders geregeld worden. Ook de ontslagbescherming moet anders. Want in plaats van ontslagvergoedingen en WW-premie betalen... wil het CDA dat de werkgever een tijd lang loon doorbetaalt. En verder wil het CDA af van allerlei fiscale complexe constructies... zoals beleggingshypotheken... Uh, het hele hypotheekrenteaftrek moet worden bezien. Eigenlijk wil het CDA het liefst dat het hele belastingstelsel anders wordt. En dan denkt het CDA aan het invoeren van een sociale vlaktax van bijvoorbeeld 35 procent. Dat is dan in plaats van het huidige stelsel aan inkomstenbelasting zoals we dat nu kennen. Nou, het rapport wordt zo direct toegelicht door Aatjan uh, De Geus. Dan is het ook te lezen op, uh, op internet. De komende maanden staat het ter discussie in het CDA. In juni zal het dan definitief vastgesteld worden op een. Uh, CDA-partijcongres. En het is dan de bedoeling dat de ideeën die hier gepresenteerd worden... de komende 10 à 15 jaar voor het CDA voldoende zijn om uh, verder uit te werken... en er ook weer nieuwe kiezers mee te trekken. Margret, eh, Margriet, één vraagje. Radicale midden, wat is radicaal aan in het midden zitten? Radicaal in het midden zitten is dat je geen grijze middenmoot bent volgens Aartjan de Geus. Dat het niet vlees nog vis is. Maar dat er duidelijk gekozen wordt dat het een principiële keuze is om in het midden je kiezers te zoeken. Omdat het niet links is of rechts is. Omdat het niet alleen overheid is. Het is ook niet alleen markt. Het is ook niet alleen uh, kosmopolitisch zijn of alleen provinciaal zijn, zegt uh, de Geus. Daar kun je duidelijk in kiezen. Je moet die zaken met elkaar verbinden. En dan kom je in dat midden uit. En dat is volgens hen dus een radicale keuze. Vandaar ook het woord niet gewoon midden. Het is niet middelmaat.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 De reactor is belangrijk voor onderzoek naar kernenergie en de productie van medische isotopen. Deze worden wereldwijd ingezet bij kankerbehandeling en diagnostiek. Elke dag worden duizenden patiënten met isotopen uit petten behandeld. Bergers hebben in Wijk aan Zee een poging gedaan om het schip los te trekken dat vanochtend vroeg strandde. Het is niet gelukt, verslaggever Roel Pauw. De sleepboot die de Estek meden tot Pakweg 100, 150 meter was genaderd, heeft rechtsomkeerd gemaakt... onder het toeziend oog van nog steeds honderden dagjes mensen. Inmiddels is het tij gekeerd. Het ziet er dus naar uit dat er vandaag geen bergingspoging meer gedaan zal worden. Misschien vannacht bij hoogwater of anders morgen rond een uurtje of twee. Het 155 meter lange schip liep vanochtend vroeg vast in het zand... een paar honderd meter uit de kust. In het Noord-Hollands kanaal in Landsmeer heeft de politie het lichaam gevonden van een 34-jarige Amsterdammer. De man is waarschijnlijk vermoord en daarna in het kanaal achtergelaten. De politie houdt er rekening mee dat zijn dood te maken heeft met de dood van twee mannen die vorige maand in Purmerend vermoord op een parkeerplaats werden gevonden. Wat het verband is, wil de politie nog niet zeggen. Het weer vanavond opnieuw regen, morgen grijs en regenachtig smiddags een mengeling van wolken, zon en buien. Ook zondag regen en wind, temperatuur 8 tot 11 graden. ANB ah, verkeersinformatie. Tot nu toe verloopt de spits op de meeste wegen zoals verwacht. Er zijn een paar files die wat aan de lange kant zijn. Dat zijn die op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 5 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Everdingen en Noorderloos staat 10 kilometer file. De linkerijstrook is dicht. Op de A28 van Utrecht naar Amersfoort... De staat tussen Soesterberg en Leusden 5 kilometer.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 Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mon. Welkom terug. Vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Het laatste half uur met Jan de Visser. Schrijver van het boek Herkenbaar Anders. Het CDA 2.0. En met hem gaan we het natuurlijk hebben. Over de nieuwe koers van de partij. En internetnieuws in brouzen met Brussen. Dat zo direct. We hoorden het inderdaad in het nieuws. Het Strategisch Beraad van het CDA presenteert het rapport op dit moment over de nieuwe koers. In het oog springende punten, hervorming van het belastingstelsel, hypotheekrenteaftrek aanpakken... minder hamer op het verschil tussen allochtonen en autochtonen en duurzaamheid is ook een speerpunt. Morgen op het CDA-congres kunnen leden zich erover uitspreken. En een van de leden doet dat nu hier al, dat is Jan de Visser, oud-kandidaat, partijvoorzitter en schrijver van het boek Herkenbaar Anders, het CDA 2.0. Welkom. Ook aangeschoven natuurlijk nu al Bert Brussel, onze internet-expert. Wordt er trouwens op het net, voor zover jij hebt kunnen zien... Bert, al heel veel over die nieuwe koers van het CDA gesproken? Nou, nu wel. Vandaag ja. was CDA CDA trending topic. En dat is grijnig genoeg door verschillende... dus morgen het congres en vanavond van de al dat soort dingen. Normaal hoor je eigenlijk nooit iets van CDA op internet. In, in positieve of in negatieve zin? Uh, vooral neutraal. Vooral mensen die zeggen... ik ben erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Zoals het een echte CDA uh, betaamt. Ik ben benieuwd of Jan de Visser dat ook doet. Wacht u eigenlijk morgen, meneer De Vester, want u gaat er naartoe he, naar dat congres. Ik ben er morgen. Wordt het daar uh, rumoerig, hevig, heftig? Ik uh, ga ervan uit dat er een, een goede uh, regie op is. Um, iedereen noemt het op dit moment een, een congres. Het is eigenlijk een, wat ik het maar noem, een oversized nieuwja nieuwjaarsreceptie. <laughs> het vorige congres uh, was de aftrap zeg maar, van een heleboel groepen... die uh, allerlei dingen moesten gaan, uh, gaan bedenken en uitvinden. Maar onder andere die club Strategisch Beraad. Het... Eerst volgende partijcongres zou zijn 2 juni aanstaande. En iedereen die zei toch tegen de partijvoorzitter... dat gaan we niet redden, dat duurt veel te lang. Een nee, extra congres is gewoon veel te duur. Het, dus, het, het, het is een bijzonder moment, omdat nu ja, vandaag... Eh, het ja. re resultaat uh, gepresenteerd ja, ja. wordt van het strategisch beraad. Dus daar gaat het morgen over. Het gaat er morgen over. Morgen is dus de presentatie van het strategisch beraad... van de commissie van Jacobine Geel... Uh, die over de hertaling herbronning van de uitgangspunten nadenkt. En er wordt een nieuw organisatiemodel gepresenteerd. En eigenlijk is dat niet meer dan de presentatie. Daarna zijn er tal van bijeenkomsten in het land uh, georganiseerd... van CDA's en andere belangstellenden. Nee. Ik voor... verwacht dat dat allemaal ordelijk en, en redelijk uh, beheerst. En, ja. hè, u zegt de, de, het is goed uh, geregisseerd. Uh, we, we hoorden het, het, het bevestigen eigenlijk dat wat is uitgelekt. Het CDA wil naar het radicale midden. Ja, uh, ja iets meer naar links, zou je kunnen zeggen, vanaf waar ja. ze nu staan. Heel veel meer naar rechts. Kan niet. Dat gaat eigenlijk niet meer. Hè? U, u vindt het een goede keuze? Ik vind het een goede keuze. Wa want? Um, de partij heeft altijd zeg maar, gestaan voor de breedte van de samenleving. Hebben, um, ik woon en werk in de buurt van Den Haag. Dus ik zeg, wij zijn er en voor Wassenaar en voor de Schilderswijk. Misschien dat je hier dat kunnen zeggen voor Adenhout en voor de Bijlmer. Dat weet ik niet zo goed. Adenhout voor... het is ook... Dat is wel dat uh, een beetje een andere kant uit. Ja, ja, ja, ja, nou, Amsterdam-Zuid, nou, Concertgebouw. Je ja. snapt wat ik bedoel. Ja. Uh, dus die breedte uh, is altijd de verworteling van de partij geweest. En radix, het uh, klassieke Latijnse woord radix betekent eigenlijk wortel. Dus de radicale midden betekent... we hebben onze verworteling in de breedte van de samenleving. En dat betekent dus dat je nooit uitgesproken links... en nooit uitgesproken rechts bent. Ja, maar nou was... Wat, dat heeft Rutte Peter om de, de huidige voorzitter ook al eerder gezegd... het probleem van de partij is dat we onvoldoende herkenbaar zijn. En dan word je ja. dus herkenbaarder door meer naar het midden te gaan. Ja, door bijvoorbeeld uh, in te zetten op die samenhang uh, tussen... Nou ja, Wassenaar en Schilderwijk, tussen um, jong en oud... maar ook tussen hoogopgeleid en niet hoogopgeleid. Dat je daar gewoon heel actief beleid op... Maar als je uh, overal inzit. tussen gaat zitten, dan word je toch niet herkenbaar? Dan? Um, ik weet niet of dat, um, of dat per definitie zo is. Ik weet niet of je zo heel erg veel uh, te bieden hebt voor de rest van de samenleving... als je uiterst links bent of als je uiterst rechts bent. Vinden sommige in, partijen van wel, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja dat, dat klopt. Uh, maar als je dus bijvoorbeeld nu ziet dat um, bij een wat dan vaak genoemd wordt een vrij rechtskabinet... links op geen enkele manier kans ziet om zich te profileren... dan moet je het dus niet van de uitersten hebben. Dat is wel duidelijk. Nee, maar goed, Becht? Is dat niet een beetje raar? Want ik ben, ik ben een CDA-leek. Maar als je mij had gevraagd van waarom heeft het CDA zo, zo weinig zetels... en wat is het CDA, zeg ik, dat is een uitsluit, uitstekende middenpartij. en hebben mensen nu gezien om in het midden te zitten. Is het is dan niet raar om een strategie te ontwikkelen... om van het midden naar het midden te gaan. Het is nog veel raarder om te zeggen, we zitten nu eh, in, een, in een gedoogconstructie... waar eh, we toch een heleboel mensen van zeggen... of dat nog een goede kans op herhaling biedt, weten we niet zo erg goed. Om dat te zeggen, we profileren ons op rechts. Als je gaat kijken naar, eh, naar links... nou, ik heb het al aangegeven, de Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks... zijn er deze week Daar ook, ook niet zo, echt heel goed uitgekomen. Nee. Dus je moet gewoon een hele heldere positie innemen. Niet zozeer in het midden, dat, dat, dat klinkt inderdaad te grijs en te flets. Maar ik zeg dan, omarm de breedte voor iedereen is er uh, zeg maar een, een samenhangend uh, onderdeel binnen dat uh, cda ja, nou Ja, de, de, dat genoemd, he, zaken als hypotheekrenteaftrek ja. ja. aanpakken... de immigratie is een verrijking voor ja. de samenleving... Uh, solidariteit, dat soort termen. Ja. Uh, Tegelijkertijd, u bevestigt het, de huidige uh, ja, voor zover je al wankelt kun je in ieder geval zeggen... dat die, dat die rechtser staat dan wat hier gezegd wordt. Ja. Uh, wat het nieuwe CDA wil, staat ook haaks op wat de huidige coalitie zegt en doet. Nou, haaks is een beetje overdreven, denk ik. Er zijn wel nieuwe, uh, nieuwe lijnen. Het is wel zo dat de CDA... Het anderhalf jaar geleden een handtekening gezet heeft... onder de regeer- en gedoogakkoord. Nou ja, en hypotheekrente en nu... aftrek niet aanpakken. Nee. Er wordt geroepen door Wilders maar, voorop, uh, ja, goed, goed. Maar dat heeft, dat heeft uh, het CDA ook gezegd in de verkiezingscampagne... zeg maar rond uh, uh, juni 2010. Inmiddels is de wereld natuurlijk gewoon ook wel veranderd. Nee, dat en, snap en, is uh, al maar, best. Maar dus dan heb je een, een, nou, een CDA-fractie... Die, die moet regeren, nou, die moet deze, zeggen van nou, wij pakken het niet aan en er komt een partij die zegt, we gaan het aanpakken. Ja, maar kijk, dat is het, uh, het, het unieke en het nieuwe in, in dit soort ontwikkelingen. Er mag, en er moet, denk ik ook, in een, uh, in een totale politieke constellatie... sprake zijn van een gezond dualisme. Het dualisme noemt u je, dat? Je kunt, je kunt niet... <lacht> Anderen en noemen af... het een spagaat. <lacht> Ja, nou ja, ik houd dan toch liever bij dualisme. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ja. Klinkt wat positief. Maar het is ook veel positiever. Het, uh, de mensen die ik maar, weet, maar tegenkom binnen eigenlijk... het CDA... die ja. willen allemaal hun, uh, hun uh, uh, schouders te onderzetten... om het nieuwe programma uit te voeren en, en daarover te debatteren. En ja. tegelijkertijd weten ze ook... we moeten ook de dames en heren in Den Haag... Uh, ondersteunen in het beleid. Ja, maar die horen toch ook bij het CDA? Ja, ook bij het CDA, Maar precies. eigenlijk zeggen die dan, als onderdeel van het CDA luisteren... Ze, we zijn dit aan het doen, maar we gaan ermee stoppen. Dan, dan, moet, je toch, dan moet je toch meteen ophouden? Uh, nou, het is, nee, kijk, uh, een partij die zichzelf niet vernieuwt... of dat nou heel, uh, in, inhoudelijk heel erg ver gaat of minder ver gaat... is gedoemd om, nou ja, zachtjes uh, naar een uh, positie te rijden... die ook niet meer... Ja, misschien op te lange termijn, is. maar ik hoorde van nee, de fractievoorzitter Buma... die uh, verwacht dat ze nog tot 2015 doorregeren in deze... Het zou natuurlijk niet, niet zo gek coalitie. zijn als we de, de tijd hadden... om en te, te bouwen aan het CDA waar we in 2010 handtekening ondergezet hebben... en te kunnen bouwen aan het CDA dat, we, dat de partij in, zijn in de breedte voor ogen heeft. En de kiezer die er vooral de... bij moet komen, weer die begrijpt dat? Die, uh, het lijkt mij niet zo heel moeilijk uit te leggen om te zeggen... De, uh, het nieuwe verkiezingsprogramma richt zich op de breedte van de samenleving... samenhang tussen de bevolkingsgroepen, samenhang tussen, uh, tussen de wijken. Uh, en dat is beter dan de huidige polarisatie... want die levert uiteindelijk ook geen politieke rendement. Bert Brussen? Ja, ik vind het heel leuk klinken. Dualisme en uh, nou, we hebben ook Herb Brond en moest iets met compassie... Maar het was dan ook niet helemaal. Het is eigenlijk ook niet grijs en flats, maar iets anders, maar ook niet helemaal duidelijk. Maar uh, ik moet niet. Ik moet een beetje haast gemaakt worden met partijleiden. Daar ben ik heel. Dat is wel leuk. Dan komt straks uh, de, die strategie. En dan, wie, wie gaat het worden? Het. Uh klassieke verhaal is gewoon dat de lijsttrekker gekozen wordt... op het moment dat er een, uh, dat, een Tweede kamerverkiezingslijst samengesteld moet worden. Ja, maar je hebt toch een gezicht nodig? Anders blijf je een beetje hangen in dit soort ja, dingen hele mooie woorden. Voor die, ja, die duidelijkheid is dat prettig, ja, die nieuwe die, ja, ja, het is wel heel prettig, maar die nieuwe leider kan gewoon heel... Kijk, stel je voor het, dat, dat er iemand van buiten uh, uh, uh, komt. Hè, iemand die niet in de Tweede Kamer zit. Hoe kan die... Gewoon even praktisch, hè. Hoe kan die politiek gezicht van die partij worden... terwijl die geen lid kan zijn van de regering, geen lid kan zijn van de Tweede Kamer... dan is het iemand die een beetje aan de buitenlijn meefietst en de, zegt van ja jongens, dat moet die kant... Uh, kan de, de, eigenlijk niet. hoopt u dat die gedoog, de gedoog coalitie snel valt? Um, uh, ja, er zitten twee kanten aan. Het is, het is soms wel, uh, wel handig om... om on, ja, dualistisch denken, precies. U snapt het. Um, uh, soms wel handig om te, te zeggen, we hebben even de tijd nodig... om die uh, dingen op de rails te krijgen die we op de rails willen hebben. Maar... En uh, aan de andere kant is het ook wel handig om te zeggen... Uh, of we nou heel direct op herhaling zitten te wachten. Niet, begrijp ik uit u. Dus uh, wat verwacht u eigenlijk van, uh, van morgen, van het congres? Ik verwacht dat we morgen... Uh, ja, 1700 mensen uh, in de, fab de fabriek in uh, Maas, Dat denk, eindigt op QUe, daarom zeg ik het maar zo. Uh, uh, dat, dat is het, met, Ja, ja op klassiek. <lacht> uh, met een nieuw enthousiasme uh, zeg maar, aan het debatteren gaan. Dat er een heleboel mensen zich aan, aanmelden voor de uh, bijeenkomsten... die ge ge georganiseerd gaan worden ja. door de partij... En dat, uh... Een homogene vastberadenheid, nee, Ja, ja, ja, ja, ja. Daar, daar, daar zet ik wel op in. En, en wie moet het worden? Uh, Bleker of Van Haasma Buma? <laughs> ik heb toch net gezegd wat, wat mijn idee is. Of Eurlings. Oh. <laughs> die, oh, die is kom. nu tijd voor... Oh nee, voor KLM. Ik dacht voor zich gezin nu voor KLM. Maar hij kan zo weer tijd maken voor het CDA. Want hij is en blijft een CDA. Hij nee, is en blijft een CDA, maar dat zei Henk Bleker ook. Dat is ook een, blijf, ook een CDA die de kar blijft duwen. Dat is van de week herhaaldelijk ook zeg maar, in wild geweest. kies niet, hè? Er valt niks te kiezen. Okay. Jan de Visser. Slot ik wil Stel je voor dat je dus minister bent of ja. staatssecretaris... en er wordt tegen jou gezegd, wil je leiding geven aan de partij... waarvan de koers nog, nog niet Duidelijk is, Nee, maar ja. die is nu helder, want het ligt er nu. Maar goed, we gaan kijken hoe zich dat, uh, hoe, hoe dat allemaal dat okay. gaat ontwikkelen. En wie dan natuurlijk vooral uiteindelijk de nieuwe leider van het CDA wordt. Succes morgen, Jan de Visser. Zodra ik Bert Brussen met de internetnieuws. Maar nu eerst weer Thierry Dayen. Dank je wel. Laten jullie straks misschien mee? Top. Yeah. Mm -hmm. feeling fine and you can't deny music in your pants make you dance all night eyes are tweezing in your head red flush so mischievous now you nearly got caught you're on cloud nine and you're gratified music in your heart make you feel alive Smiling, bent up and you're in your love oh so naughty and you nearly got caught but you can't Mood and it's pure delight. Music make you jump like your feet on fire. Eyes light up almost passing through. Showing off your dimples cause you feel so good. Well, alright, just flatter by. Don't you know I got my mama's eyes. pouting up cause your time is done. Oh so naughty and you nearly got caught. Cannot. Just because You Are, Sherry Dayan, begeleid op piano door Kevin van Genderen. Dank voor de prachtige muziek. Was het uh, hevig op het internet deze week, Ben? Nou, best wel, want we zijn natuurlijk bezig met uh, het ACTA-verdrag in Nederland... en het SOPA- en het PIPA-gedrag in de Verenigde Staten. Ik zal het ja, kort uitleggen. Dat zijn uh, verdragen die het eigenlijk mogelijk maken voor vooral de entertainmentindustrie... om websites offline te halen zonder tussenkomst van de rechter. Um, dat is nu uh, gebeurd. In, uh, in Amerika is de grote site MegaUpload.com. Dat is een site waar je willekeurige bestanden kunt uploaden en dus versturen. Nou, ja, daar zitten natuurlijk ook heel veel films bij die acteurs rechtelijk zijn beschermd. Maar het is altijd zo geweest dat ze op het moment dat iemand daarover klaagt dat ze dat weer offline haalden. En uh, een groot gedeelte wat daar, wat daar gebeurt... is gewoon een legale, legale schuiven van uh, bestanden. Um, die site is ineens offline gehaald... op, uh, op voorspraak van alleen een officier van justitie. Dus soms dus komt van een rechter. En volgens zijn die mensen ook gearresteerd... die eigenaren van die site, uh, door de FBI. Uh, en sommigen kunnen nu tot 60 jaar in de cel belanden. <lacht> omdat ze een, 60 jaar? Uh, nou ja, dat, dat als de alle aanklachten worden ingevuld. Maar die kunnen in elk geval echt een paar jaar cel tegemoet zien. En dat heeft alleen maar te maken... met de entertainmentindustrie in Amerika... kennelijk het voor elkaar heeft Kregen om dit soort dingen, ja, dit soort dingen te willen hè. Ja, We hebben het de vorige, keer, vorige week ook over gehad, naar aanleiding van Pirate Bay. Uh, daar ja. heb jij ook gezegd: van, ja. uh, Ik begrijp dat mensen royalties willen hebben voor wat ze zelf gemaakt of bedacht hebben, maar dit zijn zulke grove maatregelen, daar schiet de overheid door. Ja, ja. Dit, is, dit, is echt, uh, dit, dit is echt richting internetcensuur. Uh, Wikipedia heeft van de week een dag lang een site op, uh, op zwart gezet. Wat natuurlijk, uh, moet jij hebben gemerkt, alle journalisten waren ineens in de war, want waar moeten ze nu hun informatie vandaan halen? We hebben gewoon een Wikipedia in de Nederland. De tijd, toch? Nee, overal. <lacht> we, we maar Jan, Jan de want ja, het ja. boek heet onder andere CDA 2.0. Ja. Uh, in dit internettijdperk. Ja, heel uh, de, CDA de, heeft meegestemd en heeft voor dat acta volgens gestemd. Kijk. Maar. U bent daar ook voor? Nou, uh, ik, ik hoor hier een heleboel nieuws. Aha. We moet er even over nadenken, begrijp ik. Goed, Mark. Ik, ik maar goed, de, de PVV daarvan wisten we de hele tijd dat hij ook voor had gestemd. En ineens kwam gisteren Jim van Bemmel met een verklaring waar het blijkt... dat hij ze helemaal niet voor had gestemd. En dat blijkt heel anders te liggen dan Jim van Bemmel dat zegt. Maar dat kom ik zo op terug uh, bij de tweets van de Kamerleden. Oké, okay, want daar gaan we het zo direct over hebben. Het was nog veel meer leuks. Namelijk... Uh, of leuk, nou ja, Piet Reumer is overleden afgelopen week. Dat ja, is, op niet, leuk. is op zich niet heel erg leuk. Uh, wat wel grappig is, is dat er eigenlijk nu elke keer als er een BN overlijdt, dat het een grap is om uh, Jeroen Krabé na te doen, want Jeroen Krabé, uh, de schilder, de dichter, de ridder... de grote Jeroen, de grote acteur, Jeroen Krabé, we kennen hem allemaal... die uh, heeft toch, ik weet niet wanneer het was, was een acteur die, uh, die ging, uh, ging destijds uh, dood... waarop die zei, ja, ik ben met Rutger en Carisse naar Amerika gevlogen... het was mijn goede vriend. Um, nou ja, sindsdien is het eigenlijk uh, wel de grap om uh, Jeroen Krabé na te doen. In dit geval gebeurde dat ook op Twitter. Uh, een nep Jeroen Krabé, die uh, twitterde... tot mijn grote, grote verdriet is mijn goede vriend Piet vandaag van ons heen gegaan. Ik zal je missen, vriend. Dit is dus mooi... Met KUT. Waarop, nou, uiteraard, want Piet zijn uh, karakter in baantje was natuurlijk kok met C of CK. Um, dat werd overgenomen ja. door Volkskrant en het parool en uh, nog een aantal alsof, komen, het een echte tweet. alsof het een echte tweet was. <laughs> ja. en uh, dat vinden wij op het internet dus heel erg grappig. En het is nu weer wachten. Oh nee, ik wou zeggen wachten tot weer iemand overlijdt, maar het is met Jeroen Krabij altijd weer lol. Terwijl ja, wij ze vorige week nog gewaarschuwd hebben maar, voor die identiteitsfraude ja. op het internet. Met heel ook. Je had ook een, een, een valse, een, een valse, een valse uh, Twitter site. Account. Ja, ik denk altijd dat dat bij Hero Brinkman echt is. Ja, maar ik dus ook de, namelijk. Dus is ik, is denk ik wel, vraag nou, is het even is wel, aan deskundigen. Is, is wel, ja, meneer, iedereen heeft een beetje een vals account. Is Jan de Visser Brinkman ook aan het twitteren? Ja. Uh, staat er wel op, maar er is nog niemand geweest die de moeite waard vond om daar een uh, <laughs> net, <laughs> net, net, net, net, net <laughs> van te maken. Nou, nou, noem even eventjes uh, het, het account. Uh, Jan, Jan, de, v, Jan de Visser 57. Kijk bij deze te volgen op het internet. Nou, verder we hadden natuurlijk het cruiseschip de Costa Concordia die gecapsized was. Uh, daarin uh, werd eigenlijk meteen ook wel weer de waarde van internet bewezen. Want eigenlijk vlak nadat het cruise ook, nadat het nieuws bekend werd... kon je eigenlijk overal uh, op internet uh, verwijzingen vinden naar een leuke site... waar je ook in 3D door zo'n schip kan wandelen... waarin je de plannen kunt zien, waarin je eigenlijk alle technische details kunt opvragen. En waarin je ook eigenlijk meteen al uh, de nodige conspiratie uh, theories, uh, kunt vinden. Zo werd het al snel uh, bekend dat de kapitein inderdaad zijn schip had, had verlaten. Niet het man en vrouw uh, kinderen eerst, maar kapitein eerst. Je was in een, een reddingssloep gevallen. Ja, dat bleek, achteraf bleek het inderdaad echt zo te zijn. Want er dook ook een, een, een opname van de communicatie... tussen de kapitein en de kustwacht dook op. En daar kunnen we nu even een stukje van laten horen. Ja, dit is ja. de kustwacht die was heel erg boos op die kapitein. ja is de kustwacht die heel boos op de kapitein. En die kapitein zegt: Van ja, maar ik zet die lekker in een rubberboot. En, en het is allemaal heel erg misgegaan, heel erg zoals het Maar niet Jij moet. zei: Want wel uh, de Jan de Visser zei, uh, hij zei, uh, zei dat hij in een reddingsboot was gevallen. Jij zegt dat bleek, dat bleek echt zo te zijn. Maar dat is toch onduidelijk. Hij is daar waarschijnlijk in gestapt, maar beweerde later dat hij erin gevallen was. Ja, nee, of die gevallen is of verstappelijk. Okay, maar dat is okay. wel duidelijk dat hij ongeveer als eerste in het schip zat. Dat, en tegen die, die kustwacht kapitein hoor je hem ook zeggen dat hij nu met zijn tweede man op het reddingsschip zit om de te coördineren. Ja. Terwijl natuurlijk die mensen in paniek van boord moesten. Daar had een kapitein. Uh, wat leuker daaraan is, is dat uh, in 1998, geloof ik, uh, onze bekende Pieter Bouwman samen met Hans Theel het programma De Mannen van de Radio hadden. En die hadden destijds al een, uh, een sketch. Uh, die... Uh, 1998 in, in, in 1998. Uh, dat ging ook over een, uh, over een cruiseschip waarin uh, een kapitein van een uh, ten onder gegaan cruiseschip uh, wordt geïnterviewd en dat is uh, nu wel erg leuk om terug te luisteren. Heel huizen. klein stukje. Um, op het moment dat u hoorde dat de storm naderde, heeft u eigenlijk vrij snel het schip verlaten. Heb ik mijn biezen gepakt ja. <laughs> Je ja, dat... bent uh, in de sloep gesprongen. In de sloep gesprongen, ja. ja. En nu heeft Tanao -nood de storm kunnen ontvluchten. Ja. Dat kun je wel zeggen, ja. Ik was net op tijd weg. Ja. <laughs> nou, met de kennis van nu... de <laughs> cabaretjes. Dit, dit was uh, dus een gesprek uh, tussen de interviewer... en de kapitein van de SS Maris Veres. Uh, en met de kennis van nu is dat wel een heel grijnig fragment. Ja, zag... dat gaat verder. Hij neemt ook inderdaad ja, vrouwen ja, mee. In ja, schoen, en zo. Het is ja. eigenlijk hetzelfde verhaal dat het nu in het echt gebeurt. Dus de ja. werkelijkheid heeft satire ingehaald. En je zag dat het op internet ook al heel snel naar boven kwam. Dit soort, uh, dit soort dingen. Je kon er ook t-shirts kopen, al heel snel. Ga eens aan boord... Ongetwijfeld. Ja, ongetwijfeld. ongetwijfeld. In elk geval weet ik wel dat die kapitein voorlopig nog wel even ook bekend blijft op internet, zou ik ja, maar zeggen. Ja, ja. Uh, nou, ik, heb de, ik zei het net al, we hebben de tweets. En het gaat uh, eigenlijk, uh, werd er vooral veel getwitterd door Hero Brinkman. maar die was wel lekker uh, op De tweets van uh, de politici zijn maar aan toe. De tweets van de politici, ja. excuses. Um, Hero Brinkman, op de een of andere manier had Elsevier had iets uh, geschreven. Ik weet niet eens wat het is, maar daar was Hero Brinkman boos over. En dat is of die, die &Dus lezing. is hij eigenlijk ja. nooit ergens boos over. <laughs> Waarop hij uh, ging twitteren dat hij dat uh, ging aanklagen bij de Raad van de ja. Journalistiek. En uh, dat was uh, heel geinig, omdat uh, de adjunct-hoofdredacteur René van Rijkenvoorsel van uh, uh, Elsevier... die zei, uh, luister Hero, uh, Elsevier erkent de Raad voor de Journalistiek al sinds de jaren negentig niet meer... omdat het geen onafhankelijke uh, club is, waarop Brinkman zijn. Ik heb de klacht toch geschreven en op de post gedaan. Elsevier dekt zich nu al in. Ze erkennen de Raad voor de Journalistiek niet. Lafaards. Ja, waarom van Rijken voorstel laten zijn. Ja. vind jij het onafhankelijk als een raad met journalisten van concurrerende media je de maat neemt? En daar heeft hij natuurlijk een punt. Ja. Ik ben zelf ook nooit zo'n groot voorstander van de raad van journalistiek. Ik zou het ook niet erkennen Maar ik vind dat uh, uh, Erop Brinkman daar, <laughs> moet daar echt niet zo heel erg over zeuren. Dat is nou iemand die zelf zeg maar als eerste normaal zou roepen dat het uh, raad van journalistiek en de mensen... Welke neemt de maat raad dan nemen. ook van de journalistiek? En dat hangt er een beetje af van welke positie. Als het goed uitkomt dan is die raad van de journalistiek... Uh, ja, Misschien wel is geloofwaardig meest, en, anders ja, ja, precies, en anders niet. anders niet. Een beetje Brinkman. Um, en de andere tweets, die zijn ook uh, interessant, dat zijn de tweets van... het begin. nou Daisy Brinkman? Nee, nee heel erg, Des Hero Brinkman. De laatste tweets van de politici? Dat zijn, dat zijn van D66-Kamerlid Kees Verhoeven. En dat gaat dus weer over het, het, uh, het ACTA-verdrag... Uh, uh, uh, uh, ehm, Brinkman heeft daar ook weer inderdaad over getwitterd van nee, wij, of dat was Jim van Belm, die inderdaad zei van nee, wij zijn, wij zijn, uh, wij zijn helemaal niet tegen. We hebben helemaal tegengestemd. En, uh, deze 60 Kamer de hoe legt dan uit in drie tweets hoe het werkelijk zit. Hij zegt, het zijn tweets voor de bune. Het is typisch mos naar de maaltijd voor de bune van de PVV. Want toen we het ACTA konden tegenhouden, draaiden deze online zwabberaars. Door de PVV heeft Nederland en dus Europa ingestemd met het ACTA-verdrag. Het verdrag is nu dus een feit. Nederland moet zijn de tijd een uitvoeringswet maken... waar heel weinig ruimte is voor veranderingen. De PVV doet nu wel alsof ze bij de Nederlandse uitvoeringswet... het internet nog kan gaan redden, maar dat is totale onzin. Ze hadden ACTA eerder kunnen blokkeren en dat hebben ze niet gedaan. Omdat ze niet goed geïnformeerd waren? Omdat ze, niet goed, nou, omdat ze dat waarschijnlijk wel goed geïnformeerd waren... maar nu ineens, nu het uitkomt, daar graag over wilde en draaien. Ja, ze moeten in ieder geval vaker naar Brouzen met Brussel luisteren. Dan worden ze beter geïnformeerd. Jan de Vis, nogmaals veel succes en plezier morgen op het CDA-congres. Want hierna, na vrijdagmiddag live, komt natuurlijk het Radio 1 bed versloten. Wat is daarin te beluisteren? Het CDA natuurlijk, Jan, want uh, het rapport is ter inspiratie net aangeboden aan Maxime Verhagen. Kiezen en verbinden, dus gaan we het uitgebreid over hebben. Natuurlijk ook aandacht voor het schip, dat is vastgelopen vlakbij Wijk aan Zee. En we hebben ook nog nieuws, en dat is meer klein nieuws, over Doortje en The Voice of Holland. Nou, reden genoeg om te blijven luisteren. Veel plezier erbij, bij het luisteren naar het Radio 1 -journaal. En dank voor het luisteren naar Vrijdagmiddag Live. Averon. De Tand des Tijds. Een radiotekening. I like home. Ja, Nathan, jou houdt dus van Nederland. We zijn een van zijn beste vrienden. Er is een deep familiarity and sympathy. Uh, I admire the Netherlands. I uh... huh. You are one of our greatest friends. Nederland heeft eindelijk een vriend. En ik denk dat deze visit enhances this friendship. Ah. Vriendschap. Die relatie is uh, altijd uh, heel uh, goed geweest. Heel intensief ook. Zo'n grote vriend. You one of our greatest friends. And I think that uh, this visit enhances this friendship. En ik vroeg hem hoe belangrijk de vriendschap met Nederlands is. U kijkt zo lief. It's especially important to have friends like Holland. En het bezoek is vooral bedoeld om de vriendschappelijke banden aan te halen. Mr. Nathan, did you like your visit to Holland, sir? Yes, very much so. Very much so. I like Holland. Thanks. Vaarwel, vriend. Het was een geweldig bezoek. De tand des tijds werd getekend door Matwijn. Radio 1. Het NOS-journaal. Het strategisch beraad van het CDA heeft voorstellen gepresenteerd voor een nieuwe koers. De Denktank kiest voor het radicale midden. Volgens de voorzitter, oud-minister De Geus, betekent dat... dat het CDA niet moet geloven in de dogma's van links of rechts... en zien Christendemocraten niets in polarisatie... De plannen gaan onder meer over aanpassing van de hypotheekrenteaftrek, het milieu en een andere toon in het integratiedebat. Morgen worden de plannen voorgelegd aan het CDA-congres en de partij gaat er de komende maanden over discussiëren. CDA-voorzitter Petom benadrukte dat de plannen van de Geus voorstellen zijn voor het volgende verkiezingsprogramma. Onze handtekening staat onder het regeer- en gedoogakkoord, zei Petom. Daar houden we ons aan en dat heet betrouwbaarheid.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 Wiens termijn ten einde liep, Swaap stapte vorig jaar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Zo was het niet eens met de bezuinigingen van staatssecretaris Elstaan. En dat zijn de hoofdpunten. ANB verkeersinformatie Tot nu toe verloopt de spits vrij normaal. Er staan 25 files. Een paar bijzonderheden. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd bij knoop in De De rechterrijstrook is dicht en het levert 3 kilometer file op. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen staat na een ongeluk... bij knopend Julianaplein 4 kilometer fieden, maar de weg is daar wel weer vrij. En op de A10, de ring van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd. Het gebeurde op de A10 west richting Den Haag. staat tussen Geuzenveld en Sloten 2 kilometer fieden. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Op 21 en 22 januari is de Nationale Tuinvogeltelling. Doe ook mee en tel de vogels in uw tuin. Kijk op vogelbescherming.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Groot nieuws en klein nieuws op deze vrijdagmiddag, de 20 januari. We hebben van alles wat. Cultuur met een grote zee, nieuws over Oerol. En met een kleine zee, maar wel weer met heel erg veel liefhebbers... de Voice of Holland, de finale is vandaag. En ook Nederland heeft nu een gestrand schip... ligt voor de kust van Wijk aan Zee. En diezelfde zee zorgt ook weer voor klein nieuws. En dan gaat het over Doortje de Vinvis. Niemand wil haar hebben. We stoten ons ook op het conflict in Ethiopië... en dan gaat het over hardlopers die ruzie hebben met de atletiek-bobo's. Maar eerst het nieuws met de grote zee vanuit Den Haag. En die zee staat in dit geval voor het CDA, het Christen-Democratisch Appel. Dat heeft vandaag de visie op de toekomst ontvouwd. Strategisch beraad, dat is een denktank onder leiding van Aartjan de Geus. De partij die moet richting krijgen aan de hand van de adviezen die hij en zijn denktank heeft uitgebracht. In Den Haag bij het CDA-partijbureau is Margreet Boer. Margreet, het stuk is net gepresenteerd. Wat valt op? Nou, eigenlijk vallen er twee dingen op. Eén ding valt op als je naar de presentatie kijkt hier in het partijbureau. Want je ziet een stralende partijvoorzitter, Rut Petom En daarnaast nogal twee strak kijkende CDA-kopstukken. Namelijk de vicepremier Verhagen en Buma. Dat zijn gewoon twee heel verschillende gezichten. En een Aadjan de Geus die op een daadkrachtige manier zijn rapport wil presenteren. Nou, dat is de uiterlijke kant. Kijken we naar de inhoud. Ja, dan valt op dat het uh, een rapport is dat heel erg vanuit christendemocratisch perspectief is gegeven. Beschreven. Ieder mens is van waarde, respect, solidariteit zijn de woorden hier die de Geus ook uitdrukkelijk noemde. Maar ook ja, ieder mens moet betrokken zijn bij de samenleving. Luister even naar de Geus. Mensen nemen met eigen initiatieven, uh, nemen met elkaar initiatieven om de problemen aan te pakken. En de overheid is daar dienstbaar aan. Dus die betrokkenheid is het weefsel van de samenleving. En in zo'n samenleving kunnen nieuwkomers, maar ook achterblijvers hun plek weten te vinden en jong en oud kan zich gekend en geliefd en geborgen weten. Niemand staat aan de kant. Bepalend is dus niet waar je vandaan komt, maar wie je bent en wat je doet. Ja, dat is dus de basis he, waaruit het CDA het rapport geschreven heeft. En, ja, en dat hebben ze dan op een aantal terreinen verder uitgewerkt. Ja, het rapport ligt er. En wat nu? Ja, wat nu? Nou ja, Het is natuurlijk geen verkiezingsprogramma. Het uh, geeft de grote lijn aan voor de toekomst. Strategisch beraad kiest bijvoorbeeld voor een duurzame economie. Dat betekent dus dat je moet betalen als je het milieu belast. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor autogebruik. Uh, ze zeggen ook dat ja, het is heel erg misgegaan is met de hypotheekschulden... op dit moment die we in Nederland hebben. Dus ook daar moet het anders. Maar je merkt dat de geus bij de grote lijnen blijft. Luister nog maar even. Dat betekent dus dat de hypotheekrente aftrek in de huidige vorm het doel van de aflossing onvoldoende dient. En daarom moeten veranderingen daarin ook mogelijk zijn. Maar goed, gaan wij dan helemaal zeggen hoe dat precies moet? Nee, want dit is geen programma. Het is een visie, het is een duiding, het is een strategie. Wat we wel hebben gezegd is dat je die hypotheekrenteaftrek... moet heel zorgvuldig gedaan worden, want je moet niet ineens een schok... en tegelijkertijd moet je ook zeggen... Uh, hypotheekrenteaftrek, woningmarkt, staat natuurlijk in een veel breder verband... Want je hebt ook dan te maken met het belastingstelsel. Je hebt ook te maken met grondpolitiek. Als er niet gebouwd kan worden, dan zijn de prijzen ook te hoog. Kunnen mensen ook nergens heen. En als de huurwoningmarkt op slot blijft zitten, dan is daar ook geen alternatief. Dus die dingen moeten met elkaar bekeken worden in een bredere zin. En dan kun je daarin ook, uh, kun je dat gaan uittekenen programmatisch. Ja, het Strategisch Beraad geeft dus een visie. En visies voor zo'n 15, 20 jaar. En zo gaat het eigenlijk voor alle punten. Het moet nog echt een politieke vertaling krijgen. Je kunt dus niet zeggen dat de geus nu zegt... Uh, de hypotheekrenteaftrek moet afgeschaft worden. Zo geldt het ook op andere terreinen. Het geeft een beetje een, een beeld van hoe het CDA denkt. Ook op het gebied van integratie. Dat is een verrijking van de samenleving... als mensen uit andere culturen hierheen komen. Het is een beetje de toon die vandaag gezet wordt... voor het nieuwe CDA wat men uh, weer uh, ja, toekomst klaar wil maken. En dat nieuwe c ja, dat moet gaan opereren in het radicale midden, zo noemt de geus ja. dat. Is dat een soort moderne uitdrukking voor we buigen niet naar links en we buigen niet naar rechts? Ja, ja, daar lijkt het wel weer op, die uitdrukking van Van Acht. Het blijft toch wel wat vaag hoor. In ieder geval is wel duidelijk dat het CDA... niet het etiket links of rechts opgeplakt wil krijgen. Het CDA is veel kiezers kwijtgeraakt de afgelopen jaren. De buschauffeur, de kapster, de automonteur... zo staat te lezen in het rapport. En die willen ze terug. Dus moeten ze naar dat midden toe. Maar als je dan aan de geus vraagt wat is dat midden nu... Ja, dan blijft dat toch een beetje vaag. Luister even. Het radicale midden. Dat is dat kiezen... En verbinden. Dat is dat heldere keuzes maken, weten waar je voor staat, een weg wijzen en tegelijkertijd ook verbinden tussen verschillende uh, uh, groepen in de samenleving: tussen jong en oud, tussen uh, nieuwe en geboren Nederlanders, tussen stad en platteland, de wereldschaal van de economie en de menselijke maat van de gemeenschap. Dus daar zit dat verbindende in. Dus kiezen en verbinden. En daarmee staat dat kiezen, dat wordt zo'n soort van gespiegeld in het radicale van het midden. En het midden is de enige plek waar je inderdaad naar die twee verschillende kanten kunt verbinden. Ja, zo legt Aadjan de Geus dus de term radicaal midden uit. Uh, nou, echt concreet wordt het niet duidelijk is dat het CDA weg wil van de flank. In ieder geval ook aan de rechterkant waar ze nu wat uh, gesitueerd lijken te zijn. En het uh, CDA wil met dit rapport in de hand het debat aangaan in de partij de komende maanden. En ja, en dan moet dit toch de basis worden voor het nieuwe verkiezingsprogramma. In de hoop dus dat het CDA weer meer kiezers aan zich weet te binden. Het CDA, de politieke partij radicalen. Goed, na vijf uur, dankjewel magreet. praten we met Aartjan de Geus. Het is bijna aan te raken, het vrachtschip Aztec Meden... dat vanochtend vroeg is vastgelopen vlak voor de kust bij Wijk aan Zee. Martijs van de Wiel is al de hele dag daar op het strand. Matthijs, het is tot op heden niet gelukt om dat 155 meter lange schip los te trekken. Worden er trouwens nog steeds pogingen ondernomen of wacht men op beter tij... Ja, nee, er is ook nog niet echt geprobeerd te slepen, Bert. We zijn bezig met de voorbereidingen. En ik kan melden dat een belangrijke stap daarin zojuist gezet is. Ik heb gezien hoe een klein bootje van de reddingsbrigade... een lijn heeft overgebracht van het gestrande vrachtschip... wat rechts van me ligt, naar de sleper van de kustwacht. Die ligt links een stuk verder. Waarom? Omdat hij ook te diep steekt. Als hij dit erbij zou komen, zou die zelf vastlopen. En daarom hebben ze dat kleine bootje gebruikt om een dunne lijn over te brengen. Dat contact is gelegd dan. En die dunne lijn wordt dan straks, de komende uur misschien al... een zware trots, sle het sleeptouw zeg maar, overgebracht... Eh, eh, om eh, de sleper dan eh, vast te maken aan het vrachtschip. En dan kunnen ze gaan proberen te trekken. Eh, wanneer ze dan echt gaan proberen een vlot te trekken is niet helemaal duidelijk. De grootste kans is vannacht als het weer hoog water is om twee uur. Maar ik heb begrepen dat ze niet gaan wachten met kracht erop te zetten... Want ze willen voorkomen dat het vrachtschip nog verder uh, het strand op wordt geduwd. Door die harde golven en door die wind. Dus ze gaan dan meteen de kracht opzetten. En misschien lukt het wel om er wat beweging in te krijgen. Heeft ook te maken met de weersomstandigheden. Het is nu relatief rustig. Minder wind dan vanochtend. En er is weer zwaarder weer op komst. Dus uh, ze zijn druk bezig. En we gaan het, uh, de komende uren zien wat er gaat lukken. Belangrijke stappen in ieder geval gezet. Met hulp dus van de KNRM. Zo'n klein bootje van de vrijwilligers van de reddingsmaatschappij. Die er al als eerste waren. Vannacht en hier de hele dag op het strand paraat hebben gestaan. Een van de reddingsboten wordt alweer weggereden... gesleept door een gele trekker over het strand. Is die nu meer nodig? Nee, zij gaan terug naar huis. En uh, de reddingsboot van de wijk en zee blijft hier. Hé, hey, jammer. Eén boot is genoeg. Ja, ja haar ligt gewoon uh, stabiel, stabiel op de zandbank. Dus ja, nu is eigenlijk niks te redden. Dus uh, inderdaad, nu uh, is het voor ons bijna gebeurd. En dan, uh, als de pieper gaat, dan gaan we weer. <laughs> maar Mooie dag. Ja hoor, ja, hoor zeker. Dus uh, wel iets, uh, iets wat uh, eigenlijk nooit gebeurt. Dus ja. weer eens wat anders. Al die jaren voor getraind. Dit is het. Ja, dit is het. Ja, hier zit je op te wachten. En dan moet je de baas bellen. Ik kom niet vandaag. Want ik ja. moet mensen redden op zee. Ja. Heerlijk. Ja, de meeste bazen die zijn uh, gelukkig. Die zeggen, uh, ga je gang. En... Uh... We zien je wel even verschijnen. Je gaat zo snel mogelijk uh, als dat je kan naar het boothuis toe. En, uh, pak aan. Spring, spring op de pak aan, spring op de boot. En toen er naartoe gevaren? Ja, hij lag uh, hier precies Paul van de opgang. Ongeveer een mijl lag hij uh, uit de kant vandaan. En, uh, nog veel ja. verder weg dus? Hij lag nog vlot, uh, zeg maar. En uh, ja, uiteindelijk is hij op de bank terechtgekomen, omdat ja, de motor uh, werkte blijkbaar niet. De zandbank? Op de zandbank, ja. ja. En nu voer je eronder in het kleine reddingsbootje? ja. ja. Inderdaad. Wij waren als eerste als Weigerzee. En uh, Muiden is daarna gekomen. Nou, dat is dan de concurrentie de, tussen ja, de KNRM-diensten. Zo mogelijk. Allemaal... Dat is de uh, drijfveer, zomaar zeggen. Ja. Nu zie ik daar aan de achterkant het touwladder naar beneden hangen. Ja. Het schijnt dat ze er vanaf wilden. Ja, dat is een plan geweest uh, om dat te doen. Maar uh, dat is niet uitgevoerd, want dat was gewoon uh, simpelweg te gevaarlijk. Ja. Heeft u geroepen, ga terug aan boord? Uh, nou, het is meer de kustwacht geweest die dat uh, afgeraden heeft. Ja. Dat doet de kustwacht niet alleen in Italië. Tegen nee. de mannen zeggen: terug aan boord. Ja, ja inderdaad. <laughs> en wat is de reden? The cat nou, de reden was gewoon dat het niet veilig genoeg was. Er liepen golven van, uh, van twee meter. Want ik zag vanochtend hier op het strand twee van die opblaasbare reddingsvlotten liggen. Het ja. is eigenlijk een verredeld uh, luchtbed met een oranje tentje erop. Ja. Wilden ze daarin springen? Uh, daar wilden ze ingaan, maar ook dat is niet, uh, niet gedaan. Maar dat was meer uh, uit uh, voorzorg dat ze die eventjes langs zij hebben gelegd. dat ze toch een uh, ja, middel hadden om van boord te gaan. Je zou toch denken dat iedere kapitein nu inmiddels wel weet dat hij aan boord moet blijven. Ja, nou deze kapitein die wist dat zeker. Dat was, uh, die wilde dat zelf uh, oh, toch wel. Ja ja dat gelukkig wel ja, het is mooi werk hè ja, hoor. ja zeker. en vandaag hebben jullie bekijks van al die duizenden mensen ja, ja. Dan zien jullie die helden in die mooie pakken ja nou ja goed ja, ik voel me op dit moment zeker genaamd. maar het is leuk als je de mensen natuurlijk even wat extra kan vertellen nou er gebeurt eigenlijk niks want dat schip dat ligt daar maar ja nou, op dit moment uh, kunnen we gewoon niet zoveel doen hoe graag we misschien wel willen <laughs> zo duidelijk nieuws over Oorol Bijna zwaan zal ik jou zijn Twitter voorlezen. Aansluit ja, op zowel A10 West als A4 van Amsterdam ja. naar Den Haag door ongelukken bij sloten. Jullie twitteren? Ja, dat doen we al een tijdje. En uh, ja, we hebben 30.000 volgers, dus uh, dat gaat redelijk goed. Ik ben er één van. Dat is het ja, nieuws van dat, dit, dat, dit dat moment. Lijkt, ja, nou, als nog meer mensen dat doen en uh, al die adviezen opvolgen... misschien hebben we dan wat minder files. Hè. Dat is, daar is het waar het voor doen natuurlijk. Ja. Er staan er nu 15. Valt op z'n licht uh, mee, hoor Bert. Uh, op de A10 West, daar staat het nog wel vast na een ongeluk. Nou Daar twitterden we over. Van Geuzeveld naar Sloten, twee kilometer file. Daar is de rechte rijstrook dicht. En dat bericht over de A4, wat je net meldde... Nou, daar zijn de rijstroken inmiddels weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Radio is toch altijd sneller. Frankrijk dreigt al zijn troepen uit Afghanistan terug te trekken... na de dood van vier Franse militairen. Militairen kwamen om het leven toen een Afghaanse soldaat begon te schieten. We gaan over praten met onze Frankrijk-correspondent Frank Renaud. Frank, want wat weten we allemaal ondertussen over dat incident in Afghanistan? Nou, de militairen waren naar verluid met anderen aan het sporten... in een militair complex in het oosten van het land, provincie Kapisa, toen ze werden aangevallen. Ze waren niet in gevechtskleding en ook niet bewapend. En daarom spreekt de Franse regering heel duidelijk van een koelbloedige moord. Het zou om één dader gaan, een man in een Afghaans militair uniform. En de Fransen denken dat het mogelijk een infiltrant is van de Taliban... in het Afghaanse leger. En de dader is inmiddels aangehouden. Ja, nou is er veel reuring, dat beschrijf je al een beetje, in Frankrijk. Ik hoor ook de die zich roert, Sarkozy, en die zegt zelfs... Uh, alle Franse militairen moeten terug uit Afghanistan. Is dat een serieus dreigement? Nou, Sarkozy klinkt in ieder geval heel vastberaden. Hij heeft alle militaire operaties van Frans in Afghanistan nu opgeschort tijdelijk. En hij heeft de minister van Defensie meteen naar Afghanistan gestuurd... per onmiddellijk om onderzoek te doen. Want hij wil zeker weten dat die ruim 3000 Franse militairen... daar in veilige omstandigheden hun werk doen. Als de sont niet clairement zijn de nou, Als de situatie niet volledig veilig is voor de Franse militairen... dan zullen ze voortijdig worden teruggetrokken uit Afghanistan, zegt Sarkozy. Die terugtrekking stond trouwens op de agenda voor de komende jaren al, tot en met 2014. En Sarkozy heeft niet gezegd hoe snel een eventuele vervroegde terugtrekking plaats kan hebben. Ja, dan ben ik altijd een tikje argwanend. Heeft dit überhaupt iets te maken met de komende aanstaande presidentsverkiezingen? Dat zou goed kunnen natuurlijk, want over drie maanden kiezen de Fransen al een nieuwe president inderdaad. En ja, Frankrijk, Sarkozy speelt natuurlijk een beetje in op sentiment inderdaad. Want het, is niet, het zijn niet de eerste vier doden die in Afghanistan vallen. Er zijn al 82 Franse militairen daar omgekomen. En ook zijn rivaal bij die verkiezingen, dat is de socialist François Hollande... heeft zich inmiddels uitgelaten over die dood van die vier militairen. En ook Hollande is voor een snellere terugtrekking van de Franse manschappen. Als het aan de socialist ligt, dan worden alle manschappen nog dit jaar allemaal teruggehaald. Dankjewel. Frank Renaud vanuit Parijs. Een opvallende benoeming in de culturele wereld. Els Swaap wordt de nieuwe voorzitter van het Terschelling Oerol Festival. Ze volgt Kees van Twist op, wiens termijn ten einde liep. Swaap, misschien weet u dat nog wel... stapte vorig jaar op als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Ze was het namelijk niet eens met de volgens haar... al te rigoureuze bezuinigingen van staatssecretaris Zijlstra. En die bezuinigingen treffen ook het festival Oerol. Jeroen Wielaert nu in gesprek met Els Swaap over haar nieuwe rol. Uw voorganger Kees van Twist heeft onder minister van Cultuur Plasterk... meegemaakt dat Oerol in de zogenaamde basisinfrastructuur kwam... Plasterk, die zelf meende dat het festival zichzelf kon bedruipen. Nu moet u als opvolger in de slag met staatssecretaris Hal de Zijlstra... die u de rug heeft toegekeerd als voorzitter van de Raad voor Cultuur. Hij heeft mij niet terug toegekeerd, ik heb hem de rug toegekeerd. Ja. En um, ik moet niet met hem in de slag. Oerol zal voor 2013, voor de periode 2013-2016, subsidie gaan aanvragen bij het Fonds voor de Podiumkunsten. Niet langer bij uh, in de BIS Ze zit niet langer in de Bis. Dus in zoverre zit er een schakel tussen meneer Zijlstra... en mij als voorzitter van Oerol. En dat is het Fonds voor de Podiumkunsten. U bent onder andere weggegaan als voorzitter van de Raad van Cultuur... omdat u vond dat Zijlstra al te rigoureus, al te snel bezuinigde. Maar geldt dat dan ook niet voor Oerol? Oerol is, is de, de grootste zelfverdiener, de grootste ondernemer onder de festivals. Maar ook voor Oerol is de subsidie, de overheidssubsidie, essentieel. Zonder overheidssubsidie kan Oerhol niet bestaan. En Oerhol maakt van die overheidssubsidie... van ongeveer zeven ton in totaal, provincie, eiland en uh, de, de, de OCMW... maken ze ongeveer vijf, zes keer zoveel aan geld. Dus het is een heel, dat die overheidssubsidie is een enorme vliegwielfunctie voor Oerol. Maar Oerol kan niet zonder. Dus uh, wat dat betreft um, is de, zijn de bezuinigingen die eraan komen... die zullen betekenen dat als Oerol subsidie krijgt van het Fonds voor de Podiumkunsten... en daar ga ik in mijn optimisme van uit... dan zal dat maximaal zijn 250.000 subsidie uh, voor het festival... en 50.000 subsidie voor de innovatie die Orol verricht. En zal het niet meer de bijna 450.000 zijn... die ze op dit moment nog krijgen. Dus dat is al een enorme korting van bijna 25%. procent. Uw opvolger, voorzitter van de Raad voor Cultuur, Joop Daalmeijer... meende toch een aardig voorstel als oplossing te hebben. Oerol zou volgens Daalmeijer lef moeten hebben... om een paar euro op de kaartjes te doen. Ja, meneer Daalmeijer is net begonnen. En ik kan me voorstellen dat hij zich ook niet nog niet realiseert... wat bijvoorbeeld de 19% BTW-heffing op kaartjes gaat betekenen. Dit jaar moet er 13%... ...BTW extra op de kaartjes. En er is dus geen enkele mogelijkheid dat de toegangsprijs verhoogd gaat worden. Ja, verhoogd met BTW. Maar geen enkele mogelijkheid om dat ten behoeve van Oerhol te laten komen. Dat komt puur ten behoeve van het Rijk. Kees van Twist was flamboyant... Wat wordt de bestuursstijl van El Swaap om de gewenste subsidiegelden veilig te stellen voor oordeel? Ja, ik ben heel erg jaloers op de, de, het flamboyante van Kees. Ik vind dat fantastisch en ook zijn energie en enthousiasme. Die... Energie en enthousiasme heb ik ook wel, maar ik uh, straal dat minder uit. Ik ben een heel erg consensusmens, ik treed weinig naar buiten... en ik zal proberen om samen met uh, het, het team wat er op Oerol zit... en het bestuur wat er al zit, uh, tot, uh, gezamenlijk tot een beleid te komen. En ik zal niet zoals Kees heel erg veel het gezicht van Oerol zijn. Ik denk dat dat meer Joop Mulder weer zal zijn... zoals altijd al geweest is, en Kees Leswie. En Els Swaap regelt het... Rustig. Hoop ik. Dat zei als Swaap zelf als laatste. God. God bestaat niet. Dat schreef de Indonesiër Alexander Aan op zijn Facebookpagina. Maar die status update zou hem wel eens duur kunnen komen te staan. Want Aan werd opgepakt en hij zit nu vast. Contact met onze correspondent Michel Maas. Michel, in Indonesië mag je dus niet zeggen dat God niet bestaat. Nee, dat mag niet, want atheïsme dat bestaat volgens de Indonesische wet niet. Het is er niet. Je moet iets geloven in Indonesië. Je moet in je paspoort en al je andere papieren altijd een geloof invullen. En de Indonesische wet die accepteert maar zes geloven. Dat zijn katholicisme, protestantisme, islam... ...Hindoe, Boeddha en Confucianisme. En atheïsme staat daar dus niet bij. En als je dat invult, ja, dan, dan krijg je een groot probleem. En wist hij dat dan niet, dat hij dat niet mocht doen? Nou, hij dacht kennelijk niet dat het kwaad kon om daar op Facebook over te praten. Hij had duidelijk de behoefte om het er met anderen over te hebben. En hij heeft zich waarschijnlijk niet gerealiseerd dat het zo ver zou komen. Ja, uh, normaal gesproken, er zijn meer van die uh, Facebook-pagina's en weblogs. En ook op Twitter zitten atheïsten, dat zijn kleine groepjes, een paar honderd man... En die worden altijd met rust gelaten, dus uh, hij dacht waarschijnlijk helemaal niet na bij wat hij deed. Nee, wat... Totdat hij kennelijk te veel opviel. Ja. En dat is hem nu noodlottig geworden. Want wat stond erop, behalve dat die, die zin van God bestaat niet, gaf hij daar een hele verklaring bij, een theorie? Ja, hij zei erbij van, uh, ja, als God zou bestaan, zou er niet zoveel ellende zijn in de wereld. Het, het, is, het, het is raar om een God te hebben en, en dan zo'n uh, zo treurnis om je heen te zien. Uh, andere dingen die hij zei, hij geloofde niet in engelen, in hemel, hel en dat soort mythes noemde hij dat. En ja, over dat soort uh, dingen hadden ze het op die website. Ja, wat gaat er nu met hem gebeuren? Dat is wel een beetje de vraag. Hij dreigt ontslagen te worden. Maar ze zeggen van als hij zijn atheïsme afsweert en weer een normaal moslim wordt wat hij vroeger was, dan kan hij gewoon zijn baan houden. Maar ja, hij heeft er laten weten dat hij dat niet gaat doen. Hij heeft gezegd van ik, ik sta voor mijn overtuiging en ja, wat dan de consequenties zijn, die accepteer ik dan wel. Dus behalve ontslag kan dat ook nog eens een rechtszaak worden. En hij wordt dan aangeklaagd wegens godslastering. En in Indonesië staat daar vijf jaar gevangenisstraf op. Misschien wel Maas was dat. Gerrit Hiemstra, binnengekomen. Gerrit, het was me het dagje wel. Uh, ja. Regen, sneeuw, ijzel, wat kwam er allemaal niet naar beneden? Nou, ijzel hebben we niet gehad, maar wel hagel. Hagel? Ja. Oké, okay, nee, het voelde als ijzel op een Ik <lacht> ja. heb <het> koud. <lacht> en het was ook wel ijs. <lacht> ja. ja, nee, het waren echt uh, ja, winterse buien. En uh, er waren er ook meer dan ik gisteren verwacht had. Ik had verwacht dat het eigenlijk alleen maar in de nacht zou gebeuren. Maar de hele dag ging dat door. Ja, gewoon een front wat overtrok? Nee, het zijn gewoon buien die uh, ja, spontaan ontstaan. Doordat de bovenlucht erg koud is. En uh, nou ja, goed, als het temperatuurverschil maar groot genoeg is tussen uh, het aardappelvlak en de lucht op zeg maar 5, 6 kilometer hoogte, dan krijg je dit soort felle buien wel. En houden we daar last van? Nou nee, de, de buien zijn uh, nu aan het afnemen. We krijgen vanavond even droog weer. Uh, maar goed, dat duurt niet lang, want in de loop van de nacht... komt er alweer een nieuw neerslaggebied dichterbij vanuit het westen. En het is zo dat de eerste neerslag in het noorden en oosten... ook nog als natte sneeuw zou kunnen vallen. Want de minimumtemperatuur wordt al vroeg in, de avond, uh, ja, vroeg in de nacht bereikt. 1 à 2 graden in het noordoosten ja. van het land. En uh, dat is wel een front wat overkomt. En daarna komt de zachtere lucht binnen. En dan loopt de temperatuur geleidelijk op. En dan gaat het ook allemaal over in regen. En wanneer is dat? Dat is in de loop van de nacht. In de loop van de nacht. En de ja. rest van het weekend? Blijft het onstuimig? Of hoe moeten we dat omschrijven? Ja, het blijft erg onstuimig. Uh, we hebben veel wind aan de kust. Windkracht 7. Uh, zondag misschien even windkracht 8 in het noordelijke uh, Waddengebied. En uh, ja, het regent gewoon af en toe. Af en toe zijn er ook droge ja. perioden. En eventjes die wind, want we hebben natuurlijk ook nog te maken met een schip. Wat bij Wijk aan, aan zee voor de kust ja. ligt, is die aanlandig of aflandig? Aanlandig, de wind die zit de hele tijd in de Dat is resten. niet goed hè? Uh, <laughs> ja, wel, nou, als je... dat, dat weet ik eigenlijk niet, want het zorgt er wel voor dat het water natuurlijk opgestuurd wordt. Dus dat dan weer wel. Ik durf maar... niet direct te zeggen of dat nou. Nee, wij houden ons even bij het weer. Uh, goed. Dat, dat is dat. Uh, we moeten ook eventjes hebben over de sneeuw. Ja. Uh, niet zozeer hier, maar wel in de skigebieden. Hoe is het ja. daar? Nou, het sneeuwt uh, weer gigantisch in uh, het Alpengebied. Vooral de noordkant van de Alpen, er valt veel sneeuw. Er is op sommige plaatsen alweer uh, tientallen centimeters gevallen. Op sommige plaatsen staat het verkeer ook vast daardoor. En dat gaat door in ieder geval tot en met zaterdag. Zondag neemt de sneeuwval geleidelijk wat af. En ja, er is gewoon uh, sneeuw zat... Maar ja, voor lekker skiën heb je toch ook een beetje zon nodig. Ja, dat zou ook nog wel mooi zijn. Goed Gerrit, we zijn gewaarschuwd. Dank je wel. We gaan we nog eventjes hebben over de staatssecretaris Bleker. heb ik het over. Hij is van landbouw. Hij heeft de regels niet overtreden... door zijn nieuwe vriendin mee te nemen op dienstreis naar Berlijn. Dat heeft premier Rutte vanmiddag gezegd. De bijdrage is van onze politieke verslaggever... vanuit Den Haag, Michiel Breedveld. Vorige week berichtte De Telegraaf dat staatssecretaris Bleker... een relatie heeft met een 26-jarige journaliste... En vandaag is te lezen dat hij haar in het regeringsvliegtuig de KBX... heeft meegenomen naar de landbouwbeurs de Groene Woche in Berlijn. In principe is het niet toegestaan partners mee te nemen. Maar volgens Rutte is het in dit geval wel volgens de regels. Nee, er zijn regels in het blauw boek. Hè. Uh, die is al keurig vanmorgen in de krant vermeld... onder welke uh, randvoorwaarden wel of niet een partner mee mag. En, en, en uh, dat is aan de bewindspersoon zelf om te checken... of hij binnen die regels blijft. Dus dat heeft Bleker dus ook gedaan... Maar of iemand wel of niet de vaste partner is... ja, dat is toch in de eerste plaats aan de persoon, uh, aan de persoon zelf. Ik zou willen zeggen, laten we dat nou koesteren in het vrije land. We gaan wel over zoveel dingen als overheid... Uh, dat we niet ons daar ook nog mee bemoeien. Bleker kon zijn partner meenemen... omdat zij een persoonlijke uitnodiging van de organisatie had gekregen. Bleker laat in Berlijn weten niets onoorbaars gedaan te hebben. En bovendien kost het de belastingbetaler geen cent. Want de meerkosten betaalt het paar uit eigen zak. Premier Rutte heeft er dan ook niets op tegen. Wat, wat moet ik ongepast vinden? Wij weten toch dat dat zijn vaste partner is. Dat weten we dankzij uw krant. Nou, prima. Het is een vrij land. en Een liberaal land. Gelukkig. Iedereen bepaalt met wie die een relatie aangaat. En die bleken staat dat volledig vrij. Zoals het u heer Jansen vrij staat dat iedereen. Hè? Uh, dat doen we allemaal in vrijheid. Uh, en ja, ik zou zeggen, uh, laat hem. Uh, het is een vrij mens. Het is zijn, uh, uh, zijn partner. En er zijn regels. Die heeft hij gecheckt. Dat is zijn verantwoordelijkheid om dat goed na te gaan. En ik vertrouw dus op dat hij dat goed bekeken heeft. Paul Jansen is de chef politiek van De Telegraaf. Na vijf uur meer. Vanavond in de vrijdagavondshow van BNN Today is 3FM DJ Sander de gast. Mag ik gewoon even een momentje pakken? We praten over de ramp met het cruiseschip Costa Concordia.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 MijnBijwerking.nl. Doen. Agnes Kant. Benieuwd naar uw netto-AOW-bedrag voor januari? Login op MijnSVB.nl. Uh, Theo? Ja? Zullen we lekker een bakje doen? Uh, ja, ik kan wel, joh. Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk.